Het gaat om Henk Brons, die Nederland enkele jaren vertegenwoordigde... op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Vorig jaar kreeg hij een nieuwe functie, waarvoor hij terugverhuisde naar Nederland. Sindsdien is hij maar 18 dagen op Curaçao geweest. De hoogste ambtenaar op Binnenlandse Zaken gaf toestemming voor de netto-vergoeding... en dat was in strijd met de richtlijnen. Lijsttrekker van de PvdA bij de Eerste Kamerverkiezingen wordt Meili Vos. De leden verkozen haar boven Ruud Kolen, Esther Mirjam Sent en Jeroen Jerekoer... Volgens Vos brengt de PvdA een positief linksalternatief... voor het Killermark-denken. Ze benadrukt dat haar partij in de Eerste Kamer tegen wetten zal stemmen... die in strijd zijn met sociaal-democratische idealen. Vos is nu vicevoorzitter van vakbond AVV... die veel flexwerkers en freelancers onder haar leden heeft. Premier Rutte gaat echt geen Europese topfunctie accepteren. In het NPO-radioprogramma 1 op 1 zei hij stellig... dat hij in Den Haag blijft en niet naar Brussel gaat... Hij zegt dat hij zijn klus in Nederland wil afmaken. Rutte gaat ervan uit dat dit kabinet de rit uitzit... en dat hij dit tot 2021 zal blijven doen. Hij denkt als premier genoeg voor Nederland te kunnen betekenen in Europa. Voor- en tegenstanders van Zwarte Piet hebben in Leeuwarden met elkaar gesproken. Enkele blokkeervriezen hadden gisteravond een gesprek met onder andere Jerry Avrie, de voorman van de beweging Kick-out Zwarte Piet... De vertegenwoordigers van de twee groepen staan in de media... steeds als kampanen tegenover elkaar. Maar ze voerden gisteren een ontspannen gesprek. De initiatiefnemer van het gesprek zegt in de Leeuwarden Courant... dat het tijd werd om met elkaar te praten in plaats van over elkaar te praten. Het weer nog op veel plaatsen is het zonnig vanmiddag bij een graad of elf. Lokaal komt nog wel wat mist of lage bewolking voor. Daar is het ook flink kouder. Vannacht gaat het licht vriezen met lokale minima tot min vier... In het weekend ook vrij veel zon en rond de neger. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Amsterdam-Utrecht staat voor de Leidse Rijntunnel... 2 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 An opinion, should I keep quiet Just speak? I'm a woman, call me a bitch. Cause I speak what's on my mind. Guess it's easier for you to swallow if I sat and smile. When a female fires back, Ooh. suddenly. Say what I'm saying. Are you offended with the message I'm bringing? Call me whatever, cause your words you don't mean a thing. Cause you ain't, ain't, ain't even a man, man enough, enough to handle what I say. If you look back at history, history it's a common of a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 I'm oh. the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 W G A P. Say hoops upside your head. Say hoops upside your head. Upside your head. Now on all you, you gappers and you finger, finger snappers, head. you say toe tappers, and you love lappers. I want y'all to side side say this with me. Say hoops upside your head. head. Say it loud. The bigger the headache, the bigger the head, head, head, head, head. head. the head. bigger the headache. Me zien waar ik voelde. Laat me voelen wat ik weet. Eén moment dat ik weet dat alles.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 I'm so. van de herfst.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 Ik ook niet schelen wat meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil.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 6.9 ZFN